Ik zie u daar zo geren liggen, dorpke waar ik geboren ben. hoop textielfabrieken, waarvan ik ieder plekje ken. Die ik zo dikwijls heb bekuiert, van den bijster tot de Altijd zal ik hoe stuiten, zoals iedere Goelse meens. Want ik zie hoe toch zo gere, Rabans sturken. Een meeuwenbokkertand, de verhaai en het ven. Ik zal toch altijd oproemen, Brabants dorpke. Gulli allemaal, schone plekjes, zijn van men. We hebben ook een hoge vonder.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 en het fen. Ik zal toch altijd oproemen Brabant Gullie Gulli op schone plekjes zet van men Ge meug het hier zo nauw niet nemen Een golse mens is gauw content maar dan moet er wel verzorgen, en dat je als een foefjes kent. En als zeggen dan de stadslui, dat komt nog geen goeigheid vandaan. Altijd blijf ik operoemen, ja, dorkunde van hopal. Want ik zie hoe toch zo geer Brabant stukken, meeuwen en de verhaal. Het ven. Ik zal toch altijd oproeumen, brabants durken. Gelijk aan schone plekjes, zet van men. Gelijk schone plekjes, zet van men.